De Molker Hey Suus. hey, Suus. Suus. Suus, rode zwakke. wakker. Hey, slaapkop. Hey, papi, wat doe je hier? Je was onze afspraak toch niet vergeten? Oh, nee. Oh, nee. Wat stom. Oh, sorry, pap. Sorry. En dit is Maarten? Uh, nee, uh, dit, dit, is, dit is Freddy. Oh. Hallo, Freddy. Ja, ook goedemorgen. Pap. Het uh, uh, was gezellig gisteravond. <laughs> ja. Ik ga vast douchen. Mag ja. ik er even langs? Je had die foto's moeten zien in de krant. Oh, jongen, jongen, jongen, jonge. En dan hebben wij gelachen met z'n allen om Aard en zijn knokploeg. Ik heb het niet zo op die krakers, hoor. Tuig, tuig is het. Maar, maar die truc met dat meel. Ja, daar hadden die mannen van Aard maar ook niet van terug. Dat had Freddy verdomd goed bedacht. Toch een echte prage, die gozer. Hebben jullie de overwinning gevierd? Ja, mag toch wel? Zeker, liefje. Je moet het ervan nemen als het kan. Ja, en jij? Kun je het er nogal van nemen of is het te druk? Dat valt wel mee. Gisteren heb ik paard gereden op de hei en... Uh... Oh. Is deze vrije een beetje serieus? Ja, best wel eigenlijk. Je bent toch wel voorzichtig, hè? Ik wil me nergens mee bemoeien, maar... Papa, don't worry. Wil je ontbijten? Dat heb ik drie uur geleden al gedaan. Zullen we straks gaan lunchen bij Keizer? Ja, lekker. Zie ik je straks daar. Word eerst maar eens rustig wakker. Mooi, Eddy. De wijn, Harinkje, toon. Alles erop en eraan. Komt er aan, Ja, lekker. Lekker weertje? Mooi. Maar dat is in die kop van jou niet te zien? Morgen. Hoi. Roetje Knor, en wat kom jij hier doen? Beste haring van de stad, hè? Eentje met uitjes, maar zonder zuur. Zeg, hebben jullie er ook zo last van, van die valse flappen? Als ik die gast in mijn poten krijg. Ah, het is oneerlijke handel. Ja, dit is het. Ja, laat laatste ook eentje te pakken. Toen was dat te laat, zeker. Ja, dat is het probleem. Je komt er altijd te laat achter. Maar de politie doet geen kloten eraan, ja, weet je dat? Nee, joh. Zeg, uh, Aad, ah, ja? Wat hadden wij nou afgesproken? Afgesproken? Ja. Die valse papieren, jij zou ze buiten de stad houden. Je vergis je, Harry. Ja, in jou. Dat komt niet bij mij vandaan, hoor. Ik geef je mijn woord. Hé, hey, hoe gaat dat clublied van jou ook alweer? Geen woorden, maar daden. He? En het zijn de daden waar ik jou op afreken. En eentje voor meneer. Ja, geef die Harry maar hiertoon. Aad heb geen honger meer. Het is er wel eens onder zuur. Ja, dat duidde toch een agurik op. Ik waarschuw jou, Aad. Nog één vals briefje in mijn kassa. Of in die van een ander, ja? Hé hey Freddy, hey, wat had jij nou vanmorgen? Niks. Hé, hey, is er wat? Nee. Nou ja, ik heb er nog eens over nagedacht. Maar waarover? Uh, over jou en mij. Ja, wat heb je het nou over? Dat, dat we zo verschillend zijn. Vind je? Ja. In alles. In alles zijn we tegen Polen. Nou, gelukkig maar. Dan zou het wel heel saai worden. Hé. Hey. Hé, hey, wat is er? Of heb je liever altijd hetzelfde? Huisje, boompje, beestje? Dat, dat hm? zeg ik niet. Ja, wat wil je dan wel? Wat, wat zeg je nou eigenlijk? Nou ja... Of het... Of het wel kan, tussen jou en... Ja, maar lievetje luister, je moet ook kunnen genieten. Je zit altijd maar te piekeren in je hoofd. Die vader van jou, hè? Wat? Is het omdat hij jou Maarten noemde? Ben je misschien een beetje jaloers? Ach, nee. Denk je misschien dat ik ook met Maarten... of met borretje of Matthijs... Wel, nee. En als dat zo zou zijn, dan... moet je dat zelf weten. Dan moet ik dat zelf weten? Ja. Kijk, de wereld is in twee partijen verdeeld. Altijd. Dan heb je de ene partij en je hebt de andere partij. En die, die gaan tegen elkaar. Au. Oorlog. Maar als je daar geen zin in hebt, als jij niet wil vechten... dan is er nog maar één andere mogelijkheid. Dan moet je met die andere gaan dealen. Laat dat been los... Zo ja. Ik, dat begrijp ik dus niet. Klokken wil die niet. maar niet. Maar, maar als ik hem wat vraag. Hey, als hij mij wat belooft. En hij doet dat niet. Dan neemt zo iemand een probleem met mij. Hey, als, als ik je aan hem zo optil. Doet dat pijn? Ja, als je het zo doet wel. ja. Zo? Hier? Ja, grapje man. Grapje man. Maar de vraag is. Hoe nou verder? Moet ik dan met kor gaan babbelen? Dat doe je toch niet? Dan gaan wij hier niet met elkaar rommelen. Je praat niet met de kid. Je lost dingen samen op. En desnoods op de vuist, maar, maar ergens houdt het op, hè? Dat geldt ook voor jou, Harry Pruis. Ja, geen rood vlees, geen suiker, geen vet. Nee, Harry, geen alcohol, geen stress. En, en, en waarom zou je, joh, je bent toch al lang binnen, dat wij toch zeggen? Ik hoef jou niks meer te vertellen. Een seks. Dat is goed. Voor de bloedsomloop. Ja, nou, blij. Potje matten volgens mij ook, hoor. Kom op dit, ik moet toch wat. Ik ben van de, ver, van de verveling ik dood. Zo ook. Ja. Zeven. 9 en dat is 2000 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en dat is 3000, alsjeblieft. Het is klasse van je, maar het is nog niet alles, hè? Ah, nee, de rest komt. Wat drink je? Koyak, jonkie? Uh, nee, gewoon een pilsje voor mij. Hoe voel jij je nou? Een stuk lichter. Een beetje over die foto in de krant, bedoel ik. Oh, ja, balen. Maar morgen is iedereen het vergeten, hè? Dan wordt de er vis erin verpakt. Fijn als jij het zo kunt zien, maar intussen lacht de hele stad mij uit. Gewoon ja, nee, man. He? Niemand weet toch dat jij er wat mee te maken zo hebt? Zo voelt het. Voelen is vies, maar vies voelen is lekker. <lacht> ik kwam je vader nog tegen op straat. Nou, hij zei al zoiets, ja. Hij begon over die neppers. Hij zei dat hij erover gehoord had en hij kwam even zeggen dat hij geen neppers in de stad wil. Ja, dat heb je niet van mij. Geloof ik meteen. Maar er schijnen mensen in de buurt met valse flappen in hun kast te zitten... Je hebt me al een keer gewaarschuwd, Aad. En de moeder van je kind? Begrijp me goed, jongen. Ik wil geen mot met de familie Pruis. Niet met de zoon. En zeker niet met de vader. Soms vraag ik me wel eens af wat er overblijft. Wat blijft er over... Als ik straks onder de grond leg en de worm uit mijn oren kruipen. De pikant? Nou, die wordt opgekocht door de eerste, de beste idioot met een velpoen. Ik geef het je op een papiertje. De, de, de, die hele tent is aan verspijkerd voordat ik goed er wel onder de zolder leg. Let maar op mijn woorden. Voor je het weet is iedereen je al lang vergeten. Ook jij, Titje. Ja. misschien dat alleen Greet, maar... het enige wat, wat, wat er van je overblijft, dat zijn je kinderen, je troost, dat is je troost. Ja. Dat kan je wel zeggen, dat doet pijn, verdomme veel pijn, de jongste van me, die... Die oudste, die, die gaat me niet ook door de vingers klippen. Dat laat ik me niet gebeuren, koste wat het kost. Wist je dat het met mathematische zekerheid vaststaat dat de aarde in de komende duizend jaar, tenminste eén keer getroffen zal worden Lekker. door een meteor nee, die dan het leven uh, zal vernietigen of voor duizenden jaren zal verstoren. Dus dat kan over 900 jaar zijn, maar het kan ook al. Kun je wat anders spelen? morgen zijn. Je speelt alsof die meteoor al is ingeslagen. <lacht> Hier heb ik geen zin in. Oh. Nou, wat nee. een feestnummer. Ah, oh, het is zo'n lievetje. Wil jij nog een haal? Ik denk nog vaak aan je, Susan. Dat war einmal. Het was schön, maar het komt niet wieder. Nee, Berend. Heb je even? Nou, voor jou altijd, jongen. Ik wil je wat laten zien. Ja? Hier moet je eens kijken. Ja, dat is twee mijen. Wat moet het dan mee? Oh, wou jij even twee piek piekrukken? Dan ben je wel even bezig. Nee, nee, <laughs> nee. Maar kijken we eens goed. Ja, wat dan? Zie je? Deze is lichter dan die. Krijg nou wat. Verrek. Hoe is het nou? Voel je jou wat beter? Ach, jawel. Ik geloof het wel. Wat eten we? Rijst met een stukje kip. Want weet... dat vet is niet goed voor je haar. Ja, maar rijst. Ik wil jou oh. nog niet kwijt, Harry Pruis. Nog lang niet. Soms moet je nou eenmaal dingen doen, ook al heb je er geen zin in. Nou, misschien heb je me gelijk. Uh... <tus> zeg, Ik moet even bellen. Bellen? Ja, ja en oh goed, ik begrijp het al. Hand op mijn hart, hand op mijn hart, ik heb er niks mee te Is mee te maken is, mee te maken. Echt niet. Uh, Cor? Hi. Ik zou eens even gaan kijken in de Willemstraat. Nummer 83. U hoorde onder andere Jack Woutersen, Daniel Boiservain en Hardewig Minnis...